Weten ...waar al dat mysterieus theater voor gediend heeft? Vanille heeft geen blauwe plekken, geen schaaf. Ja, dat heb ik ondertussen ook met eigen ogen kunnen zien. En dan? Wel, ik heb zo'n theorietje, Hanneke. Wat voor theorietje, Vanin? Jij hebt zelf een klop van de hamer gekregen, Vanin. Toch niet? Er zit veel meer logica in dan gedenkt. Martin, s'avonds kunt je daar misschien mee overtuigen, maar mij niet. Je gaat de flater van je leven begaan als je Vanille straks loslaat. Ik verwitte u, hè? Anneke, Vanille heeft Frank Geldof gedwongen om zichzelf op te hangen. En dat terwijl hij een pistool bij zich had. Waarom zo'n omweg? Maar dat heeft hij toch uitgelegd? Omdat hij Geldof zo lang mogelijk wou doen afzien? Ja, maar daar geloof ik niks van. Ik wil desnoods nog aannemen dat hij een opwelling gehandeld heeft. Maar zelfs daar heb ik mijn twijfel. Ja, maar van. wacht, wacht, wacht, Vanille, wacht. Is Van nu volgens u bij Frank Geldof binnen geweest, ja of nee? Ik denk van niet. Maar dat kan ik nu nog niet bewijzen. Voilà. Ik heb alleen maar sterke vermoedens. Enkel en alleen omdat hij nergens recente blauwe plekken heeft. Oh, van wilde fantasie gesproken. Trouwens, op basis waarvan denkt jij dat Jelle Geld of de moordenaar met die klauwhamer te lijf is gegaan? Anneke, moeder en dochter zijn doodgeschoten, terwijl... Misschien zo... is Vanille zijn pistool ineens geblokkeerd? Heb je daarnaar gevraagd? Dat hebben we wel degelijk gevraagd. Maar daar heeft hij niet op geantwoord. Huh? Om de doodeenvoudige reden dat hij dat niet wist. Want hij heeft er totaal niks mee te maken. Want dat is nu juist mijn punt, hè. Waarom een hamer gaan zoeken om iemand mee dood te kloppen... als je een pistool in uw ah, handen hebt? Ah, en hoe wist Vanille eigenlijk dat Jelle doodgeslagen is... als er volgens u niet bij was? kun je wordt moe, hè. Dat heeft in de kranten gestaan. Dat is op radio en op tv geweest. Ah, Allee, jij beweert dus dat Jelle de moordenaar met die klauwhamer verrast heeft. Ja, Volgens mij zat hij in de badkamer toen zijn moeder en zijn zuster neergeschoten zijn. En is hij plots heel dapper tevoorschijn gesprongen? Of in blinde paniek, ja. Dat zal het wel eerder geweest Maar waaruit besluit jij dat hij de moordenaar heeft kunnen raken? Dat wil ik weten. Het is nog maar een theorie, hè. Anneke, neem het dan voorlopig gewoon van mij aan... Mario van Hille is niet de moordenaar, nog van Geldof, nog van de rest. Waarom heeft hij dan spontaan bekend dat hij Frank Geldof vermoord heeft? Inderdaad, ja. Waarom? En vergeet niet, er is nog altijd een grote kans dat Frank Geldof een hele tijd na zijn vrouw en kinderen gestorven ja, is. Hè? Ja, ja, ja. En er is ook nog altijd een kans dat hij toch zelfmoord gepleegd heeft. Ik weet het. Maar dat interesseert mij voorlopig niet. Oh, oh. Wat mij nu meer bezighoudt is de vraag: wie heeft Mario van Hille anoniem aangegeven en waarom? Als okay, ik denkt dat hij gechanteerd wordt. Ach, of wat? Daar lijkt het toch sterk op, hè? Waarom zou hij anders zelfmoord hebben willen plegen? En dan is er nog een andere mogelijkheid: oh. dat hij in een val gelokt is. <middels> Heb al koffie gezet? Hoe zie jij eruit? Je hebt precies een nacht in de gevangenis gezeten. Ja, dat is ook zo. Nou, jij ziet er anders niet veel frisser uit. Hmm. In dat verband, Waar waard jij vannacht? Ik heb geprobeerd u te bereiken. Jij weet toch dat Van Hille geprobeerd heeft zelfmoord te plegen? Ik heb het van de planton gehoord, ja. ja je bent zeker nog op Zwier geweest met uw Duits vriendje. Ja? Waarom denk je dat? Ah, Gid, doe niet onnozel, hè. Ik heb wel gezien dat hij op u stond te wachten toen we vannacht buiten kwamen. Je hebt je ogen niet in je zak, hè? Ja, als je dat maar weet. Dankzij mijn Duits vriendje zijn we toch maar in Geldof zijn pand geraakt, hè? Ik heb hier trouwens al een erg interessant nieuwtje voor jou. Ja. Er zat dus inderdaad een alternatieve personeelslijst in. Enfin, meer een soort lijst van onderaannemers, als ik het goed begrijp. Onderaannemers? Ja, ik heb er al een stuk van uitgeprint, hier. Nee, nee, geef hem maar een samenvatting. Cindy Carlier had blijkbaar een bedrijfje, de NV Cupido, met een adres in Lissewegen. En met werknemers die luisterden naar namen als Debbie, Ginny, Kelsey, Franny... Een bedrijf dat in computerporno deed, of ja, wat? Dat is een mogelijkheid, ja. Maar ik denk dat ze eerder een ander soort diensten leverde, Pieter. Ja, hand- en spandiensten bedoelt je. Maar dan letterlijk. Ze leverden orgies op bestelling of Dat zo. Dat zullen we moeten uitzoeken, hè. In elk geval, te meten naar de transacties die ik daar heb uitgeprint... ...deed Frank Geldof heel regelmatig beroep op hun diensten. Oh, verdomme, Ik moet hier aan de hoek in iedere keer stoppen voor de roller en vlam. Nu nee, velo in mijn gat. Mijn dag hebben weer goed begonnen, hè. Kij is van meer dan 20 centimeter, in mijn koffer. En de lakken is trof. Nog geen weekot en je gaat op hun rost. Enige deelneming. Bon, je komt juist op tijd, bruinogen, Want ik heb een pakwerk voor u. Eerst en vooral. Spring maar rap terug in uw bakkersauto. Rij naar mijn huis. Haal mijn kinderen op en jo. breng ze naar de opvang. Oh, uh, yeah. Mijn schoonmoeder is daar. Ze zal u wel expliceren ja, maar, waar dat is. Commissaris, uh, schoonmoeder en ik. Dat komt niet over eens, hè? Ja, je bent niet alleen. Als dat gedaan is, komt ge cito presto terug naar hier. En georganiseert een ploeg om Mario van Hille te schaduwen. Hoe gaan we hem lossen? He? Ja, ja, maar momentje, momentje. En de bewaking van de villas van Heldof en Van Poeke, wie had er daar om voor zorgen? A, ah, jij natuurlijk. Ik heb toch niet gezegd dat je daarmee mocht stoppen? Ja, maar commissaris, kan ik het me niet in vier, doen zo? Dat zult je dan moeten leren. Want als dat allemaal geregeld is, wil ik een verslag van u over het buurtonderzoek in Blankenbergen. Kom aan, ingerukt. Ja, ja, Op, ja dat is hier. goed. Zeg, en als ik u was te moeten moet u het ook nog zijn, Peter, moeten we niet eerst overleggen met Martin Salas voordat we Vanille laten gaan? Guido, we laten hem niet gaan. We blijven hem in het oog houden. Ja, maar toch? En met welke bedoeling? In de hoop dat hij ons recht naar zijn opdrachtgever brengt. Of opdrachtgevers. Van in. Ah, Ryshek. Juist de man die ik nodig had. Heel goed. Oké, okay, dan zien we elkaar daar. Tot ziens. En? Heeft hij niets voor ons? Ja, hij heeft de resultaten van het maagonderzoek van de familie Geldof. En die ga ik nu met hem bespreken in Café Vlissingen. Tot straks. Hamburgers. Dank. En ook bij Bieke van Poelen? Of alleen maar bij de kinderen. Madame heeft nur Coca-Cola en Salat gehad. Die kinderen... Ik, ik lees maar voor uit het Slavo-rapport, ja. die, die meisje een hamburgerfriet met ketchup en ook cola... Die kleine jongen, een hamburger en cheeseburger met mayonaise. Ketchup, loksaus, in ja. grote friet, ja. een grote spruit En onwaarschijnlijk, dat ze nog een soft-ice hebben. De commissaris ja. snijdt dat amelietje niet? Ja, jawel, Kruis, schintje, jawel, maar ja. ik heb niet zoveel honger. Wat denk je? Zou ik al een duveltje kunnen proberen? Ja. Is dat een beetje vroeg, niet? Ja. Misschien beter een koffie met cognac. Koffie met cognac, op dit uur. Uit. En gij noemt u zelf een dokter. Ja, Pieter, ik ben een. een. Poolse dokter, hè? Slintje. Prozjepana, slintje. Mij ook nog een. Lerus. Oké. Okay. En voor u dan misschien een. fruitsapje, commissaris? Fruitsap? Wilt je van mij af, slintje? Ik ben geen anti-globalist, hè? Nee, breng me nog maar een gewone koffie. Oké. Okay. En ik mag dan afruimen? Ja, ja, doe maar. <tus> dus. Uh, Bieke Gildof heeft in een hamburgertent gezeten met de kinderen. Hoe lang? Voor ze gestorven zijn. Eén uur, twee is niet meer te bewijzen vanwege te veel ja. Uh, uh, maar duidelijk kort voor dood. En hoe zit het met Frank Geldof? Had die iets gegeten? Nee. Frank Geldof was totaal nuchter. maar ook toe, Ik heb het belangrijkste voor het laatste bewaard. Hmm. <laughs> Zo'n beetje wie in theater, ja. Nou ja. En dat is. <laughs> Geldof is gestorven. Voor vrouw en kinder. Ervoor? Wie? En hoeveel ervoor? De, mijn schatting is vijf à zes oor. Minimaal.